Goedenavond, ik ben Bim Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn tot nu toe 7000 mensen geëvacueerd uit Kabul, zegt het Amerikaanse leger. Op het vliegveld van Kabul staan bij de poorten Amerikaanse soldaten, maar ook Britse. En de Taliban staat er vlak naast, ziet deze verslaggever van Sky News. Just one step away, there's a Taliban right next to the British forces who are trying to assess the people who are trying to get onto these relief flights. Net is er weer een vliegtuig opgestegen met negen Nederlanders aan boord. Er is ruim een miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti, heeft het Rode Kruis bekendgemaakt. Bij de aardbeving zijn ruim 2100 doden gevallen, 12.000 mensen raakten gewond. Een vrouw uit Nederland die vijf jaar bij IS zat, moet twee jaar de gevangenis in. Ze bekeerde zich tot de islam, vertrok naar Syrië en trouwde daar meerdere keren met verschillende IS-strijders. Eind vorig jaar ontsnapte ze uit een Koerdisch kamp en keerde ze terug naar Nederland. Ze werd meteen opgepakt. De gevluchte Wit-Russische Sprinter Tsimanovskaya heeft besloten in Polen te blijven. En ze wil in de toekomst voor het Poolse nationale team uitkomen. De atlete had bij de Olympische Spelen in Tokio kritiek op haar coach en werd daarna afgevoerd naar het vliegveld daar. Reserveren bij een restaurant en dan op het laatste moment afzeggen. Dat gaat je op steeds meer plekken geld kosten, omdat je daar bij een reservering een aanbetaling moet doen. Ook bij de vergulde eenhoorn in Amsterdam. In deze tijd met de huidige maatregelen hebben wij beperkte plekjes in ons restaurant. En het zijn daardoor ook hele kostbare plekken geworden. Dus vandaar dat wij uh, ja, de aanbetaling aan onze gasten vragen, zodat wij de garantie hebben dat ze... Ja, echt op komende dagen. 7,5 euro aanbetaling bij de lunch, een tientje voor het diner. Het is geen weggegooid geld. Niemand is zijn geld kwijt. Het wordt gewoon in zijn geheel van de, van de rekening afgetrokken. Dus het is, het is alleen een garantie voor ons. Ook als de coronacrisis voorbij zou zijn, dan nog blijft de aanbetaling net als bij veel andere restaurants bestaan. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanavond koelt het af naar een graad of 14. Morgen ook weer buien, maar ook wat meer zon en 21 of 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Vierder tussen Dorp en Knaalpunt Velzen... 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. En dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 When we consider I've opened the door I've opened the door He blows the summer sun He burns my skin Cleans my skin. I ache again. I'm over you. Here comes the winter rain to cleanse my skin. I ache again. I'm over you.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 Doe een step to the left, step to the right. Vanavond gaan we kwijt. Dit is de tijd voor mij. Ik heb een lange batra, een grote kurk. Zo span met je nek in een rode jurk. Ik blijf schurp, ik ben niet meer trolling. Steek van alle tijden groter dan je woning.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 Okay. <laughs> de hoofdpunten van het NOS-journaal. Negen Nederlandse evacuees zijn vertrokken uit Kabul, meldt Defensie. In het vliegtuig zaten ook bijna 70 Duitsers. Bij het vliegveld is het nog altijd een chaos. De Taliban maken wel degelijk jacht op Afghanen die ze beschouwen als collaborateurs. Staat in een vertrouwelijk Noors-VN-rapport. Dat zou in strijd zijn met de belofte van de Taliban dat er geen wraak wordt genomen. Een vrouw van 27 uit Rotterdam is veroordeeld tot drie jaar cel voor deelname aan terroristische organisatie IS. De straf is lager dan de ijs, omdat ze in het Koerdische kamp Al-Hol feitelijk ook al gevangen zat. En het weer vanavond veel bewolking, soms wat regen of motregen, morgen wat meer zon, maar ook een bui. En het wordt morgen 21 of 22 graden. Laat ik dus ook eens een, keer een beetje wat uh, dance-klassiekertjes uh, uh, wegdraaien. Uh, maar goed, uh, dit is ook wel het uh, lang vervlogen tijd. Daar moet ik wel iets aanzetten, want anders hoor je niks. Goed, we hebben er nog eentje. Dat is echt een, uh, een killer. Want uh, die kent iedereen wel in een versie Tot aan het nieuws van 7 uur. Ja, je bent snel geluisterd. Een half uurtje doet het. Drie nummers bij elkaar zoeken. En gaan. Um, Donald Summer met Patrick Cowley. Die heeft hem uh, nog eens een keer op een gegeven moment afgestoft. Uh, en Ivy Love. I'm not afraid of Thank you.